Tien uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het centrum van de Egyptische hoofdstad Cairo... zijn vanochtend opnieuw onlusten uitgebroken. Honderden betogers en veiligheidstoepen gooiden stenen naar elkaar. Veel betogers dragen uit voorzorg een helm. De oproerpolitie probeert te voorkomen dat demonstranten... opnieuw het gebouw van de regering en het parlement bereiken. Gisteren vielen er zeker twee doden... en meer dan 200 gewonden bij rellen in Cairo... De vlam sloeg in de pan na de publicatie van een foto van een activist... wiens gezicht vol met blauwe plekken zat. Volgens de man was hij bij een betoging opgepakt... en in de cel mishandeld door de politie. De demonstranten eisen dat de militairen de macht... onmiddellijk overdragen aan een burgerregering. De Vissersbond is niet tevreden met de verhoging van de vangstquota. Nederlandse vissers mogen volgend jaar in de Noordzee... twee keer zoveel haring vangen als dit jaar. Ook mag er meer school en tong uit zee worden gehaald. Maar volgens de Vissersbond krijgen vissers niet genoeg dagen... om de vis te vangen. De bond spreekt van een enorme domper... en wil een gesprek met staatssecretaris Bleker. Die zei eerder dat hij tevreden is met de hogere quota. Die zijn volgens hem het resultaat van de vangstbeperkingen van de afgelopen jaren. Daardoor zijn de vispopulaties hersteld. Op de Filipijnen is het dodental door de tropische storm Washi verder opgelopen. Zeker 180 mensen zijn om het leven gekomen en nog eens 400 mensen worden vermist. De storm veroorzaakt vooral problemen in het zuiden van de Filipijnen. Daar zijn door de zware regenval rivieren buiten hun oevers getreden... en is het water op sommige plaatsen tot aan de daken gestegen. Veel bewoners werden in hun slaap overvallen. Verder vielen veel slachtoffers door aardverschuivingen. Reddingswerkers zoeken met helikopters en boten naar overlevenden. In september werd het noorden van de Filipijnen getroffen door verscheidene orkanen... en toen vielen er ook al meer dan 100 doden. Het weer in de loop van de dag. Overal buien, vooral in het noorden en westen... met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt 4 graden in het zuidoosten tot 7 in het westen. Aan de kust staat een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Rood Waas van Patricia Cornwell. Nu overal te koop... Nou, leuk dat jullie er zijn. Maar uh, we zijn alvast begonnen. De volgende keer wel op tijd voor dat gezellige dineetje. Met een Garmin met Lifetime heb je een navigatiesysteem met altijd de nieuwste kaarten. Met Garmin Lifetime hoef je nooit meer te betalen voor je kaartupdates. En ben je dus altijd up-to-date? Kijk op Garmin.nl Geld stinkt. Geld bouwt. Geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart. Bij de ASN Bank is uw spaargeld goed voor mens, dier en klimaat.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 Nu inclusief een lekkere lunch en een treinretourtje samen voor maar 20 euro. Tasje erbij? Kijk voor nog veel meer voordelige treinuitjes op ns.nl slash spoordeelwinkel. Ga mee! Max is ook dit jaar tijdens de feestdagen weer ruim vertegenwoordigd op televisie. U kunt genieten van een aantal speciale kerstprogramma's. Een avondje ouderwets lachen met de klucht inspecteur Vlijmscherp. Maar ook veel schitterende muziek in een hommage aan Christina Deutenkom, het Telegraaf kerstconcert en de Max Proms. Met de feestdagen zit u goed bij Max.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 Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 10. Welkom bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over een minuut als 20 slaat Pieter Stijns weer genadeloos toe met de boekenrubriek. Pieter, is er nog nieuws? Het echte nieuws hadden wij natuurlijk. Met de verschijning van de Glossy, gewoon Gerda. Ja, ja, ja, ja, uh, is waar. Heb jij ook nog iets? Ik heb, ik heb alleen maar twee doden. Want oh. uh, uh, nou ja, het is natuurlijk een beetje winterslaap in boekenland uh, geworden. Minder boeken die worden uitgegeven de winter of liever gezegd, de kerstdagen naderen. Uh, maar uh, dan zijn er, gelukkig zou je bijna zeggen... altijd nog weer sterfgevallen... Uh, waaraan je dan weer de literatuur en de non-fictie kan ophangen. En gisteren werd bekend dat Christopher Hitchens was overleden. Ja. Uh, non-fictieschrijver, een essayist, een polemist... En journalist ook. journalist toch? en vooral een provocateur. En dat is eigenlijk waar hij die, waar die zo leuk in was. Uh, zijn beroemdste boek... Is één grote aanval op de godsdienst. Een atheïstische klassieker, zeg maar. God is not great. Een hele simpele titel eigenlijk. How religion poisons everything. Uh, en daar gaat hij dus echt. pakt hij alle wereldreligies uh, pakt hij aan. en daar blijft geen spaan van over. en hij laat, probeert te laten zien dat het onzin is om uh, te geloven. om ergens in te geloven. En die hitjes. nou ja, hij heeft een heleboel van dat soort grote maatschappelijke dingen. heeft hij aangekaart. En vaak. Echt dat je, nou ja, dat je dacht van god, wat een originele manier van, van denken en van ingaan op bepaalde dingen. En hij was verschrikkelijk goed in titels en in onderwerpen. En ik heb er een paar hier opgeschreven. De titel Hells Angel, over wie zou dat gaan? De beroemde persoon, Moeder Teresa. En dan, ja, wij kennen Moeder Teresa natuurlijk in principe als de halve heilige. Ik geloof zelfs dat ze nu bijna ja, zalig is of, of helemaal zei, zalig is. is zo. Ja. Hell's Angel. Waarom? Om te, nou, dan ging die aantonen dat, ze, nou, dat dat helemaal niet uit mensenliefde was en dat ze. Nou ja, er zijn ook wel veel. Uh, er is ook wel veel over haar bekend geworden over financiële malversaties en weet ik wat allemaal. Dat wordt hem allemaal werd door hem in één boek neergezet en dan zo'n titel: No one left to lie boek over Bill Clinton. Over alle leugens die Bill Clinton in zijn carrière had verteld. Um, welke ik het allermooiste vind... omdat er een woordspeling met het woord morning in, in Engeland in zit. Diana, the morning after. En dat ging over de rouwprocessen na Diana. En dat dat Prachtig. echt absurd was. En uh, nou ja, daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. Dat, hij heeft eigenlijk die collectieve psychose van de Engelsen... heeft hij geprobeerd te verklaren en daar tegenin te gaan... En uh, nou ja, hij is gestorven aan kanker. En heeft voor die tijd nog even zijn uh, autobiografie geschreven... over hoe hij ja, als volksjongen tot de Engelse elite is doorgedrongen. En hij was een goede vriend met Martin Amos en Ian McEwen. En hij werkte bij de New Statesman... als een van de vooraanstaande journalisten, essayisten. Maar zijn uh, autobiografie, en dat vond ik weer zo ontzettend ge geestig... die heette Hitch-22... En dat ja, ik, ik vond het echt. Het is zo'n zo leuke woordspeling. En uh, nou ja, goed, hij, hij was daar heel erg goed in. En uh, nou ja, goed, dit is een stem die natuurlijk dan vooral in Engeland. Het is enorm heel erg voor of tegen? Hè? Ja, ja, dat is kijk. Het is natuurlijk zo van uh, hij, hij joeg iedereen op de kast. Ik geloof ook niet dat het zo'n prettig mens was. Net als Martin Emis, trouwens. Dat is ook een uitermate onprettige figuur. Maar goed, ze hebben wel vaak wat te zeggen. En het is ook wel goed als ze mensen een beetje tegen de boel aanschoppen. En nou, de andere overledene waar ik het over had, die was vorige week al overleden, was Christa Wolf. Toch even noemen, 82 jaar geleden is overleden. En dat is echt de grootste Duitse schrijfster, was dat, die dood is gegaan. Ik vind eigenlijk dat ze een Oost-Duitse. Um, of van oorsprong, natuurlijk nu ja. alweer twintig jaar ja, ja. gewoon Duitse. Um, maar en dat is ja. het kenmerk. Ja. Ja, zij was echt elk jaar uh, was zij, ja, behoorde zij tot de gedoodverfde kandidaten voor de Nobelprijs voor Literatuur. Uh, ze had een, een, een enorm oeuvre eigenlijk al opgebouwd toen ze in Oost-Duitsland woonde. Over de deling van de stad Berlijn. Der geteilte Himmel, echt een grote klassieker is dat. Over haar jeugd, want dat had ze ook nog meegemaakt uh, onder Nazi, in Nazi-Duitsland. Dus zij was van de ene dictatuur in naar de andere overgegaan. Heeft daar prachtig over geschreven. Uh, en is eigenlijk aan het einde van haar carrière... Uh, heel erg door de klassieke oudheid geïnspireerd geraakt. En heeft een soort moderne versies van uh, klassieke mythes geschreven. Een heel beroemd boek is Cassandra... over de uh, onheilsprofetes uh, uit Troje En uh, daar gaf ze dan weer echt een hele actuele betekenis aan. En nou ja, de, uh, wat eigenlijk een beetje... Triest is voor haar is dat ze aan het eind van het leven gingen al die stasi-archieven natuurlijk open. En ja, en daar zat natuurlijk ook in dat zij inofficiële geloof ik mietarbeiter was geweest voor de stasi. Zoals 80% van de schrijvers in Oost-Duitsland. Maar dat is er eigenlijk nooit vergeven. En ik heb ook een beetje het idee dat het dat ze in opspraak raakte, dat dat ook heeft ervoor heeft gezorgd dat zij niet meer voor die Nobelprijs uh, in aanraking kwam. Ja. Maar goed. Wat voor boeken gaan we dadelijk doen? Ja, dadelijk gaan we de, de, de winterboeken doen. Ik heb een letterlijk een winterboek bij me van Gerbrand Bakker. Donald Duck? Nou, daar gaan we het over hebben. Ja. het verschil is met okay. de Donald Duck. Joseph Rood, een Napoleon-roman, de honderd dagen. En twee cadeauboeken, waaronder een geweldig lijstenboek, de listopedia. Okay. Goed, we besluiten de nieuwe show met een gesprek over de tentoonstelling Jodendom: een wereld vol verhalen. En dat is allemaal in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een expositie over 3.000 jaar joodse religie, cultuur, kunst en geschiedenis. Maar we beginnen met de terugkeer van een meesterdetectief en Ofwel op het witte doek. De avonturen van speurder Sherlock Holmes en zijn rechterhand Watson waren eind 19e eeuw zo populair dat hun geestelijk vader niet meer van het duo af kon komen. Toen Sir Arthur Conan Doyle hen in een van hun avonturen had laten verongelukken... of in ieder geval Holmes, omdat hij de handen vrij wilde hebben voor andere zaken... brak er een ware volksopstand uit. Uiteindelijk schreef hij meer dan 50 korte verhalen en vier romans over Sherlock Holmes... die zich de afgelopen eeuw menigmaal hebben laten omwerken tot toneelstukken. Films. Deze week ging de Hollywoodfilm Hollywood Sherlock Holmes... A Game of Shadows in première. We gaan erover praten met Lex Paschier. Hij is de oprichter van het Thriller Theater. Waarvoor hij Doyle's bekendste Sherlock-roman... The Hound of the Baskervilles tot een voorstelling bewerkte. Goedemorgen. Goedemorgen. U hebt de film ook gezien, hè? Ja. Met Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes... en Jude Law als uh, uh, uh, Watson. Ja, een Amerikaan in de rol van uh, een Britse detective... Kan dat eigenlijk wel? Ja, dat vind ik wel. Zeker omdat hij het met de knipoog speelt die heel erg bij Sherlock Holmes past. Dus wat dat betreft heeft hij het karakter zich wel heel erg eigen gemaakt, vind ik. Uh, je merkt wel dat in het verhaal het zo is uitgepakt... Uh, uh, zo richting een, een actiefilm is getrokken... Dat, dat je meer naar een ingewikkeld James Bond-verhaal zit te kijken... dan naar het typische Sherlock Holmes... Uh, uh, wat toch veel Engelse Engelser karakter heeft. Dat, uh, ja, dat vind ik wel. Ja, want is deze film gebaseerd op één bepaald boek... Nee hoor, dit, dit, er is gewoon, uh, op basis van de karakters is er een nieuw verhaal geschreven... net als met die vorige film. Maar maken ze wel gebruik van een aantal elementen die uit de boeken uh, uh, voorkwamen. Wat u net al zei, de dood van Sherlock Holmes... of de vermeende dood van Sherlock Holmes in die, in die waterval in Zwitserland. Ja. Daar is in die tweede film wel oh, iets ja. mee gedaan op een bepaalde manier... dat er toch een soort eerbetoon is aan wat er in de, in de boeken beschreven stond. Maar is dat niet jammer? Zou je niet gewoon een uh, hele goede film ook hebben kunnen maken... op grond van een echt... Uh, Conan Doyle-verhaal? Ja, dat denk ik zeker. Uh, ik denk alleen dat wat, wat de makers met deze films voor ogen uh, uh, staan... is het toch naar een nieuwe generatie trekken, naar een, naar een nieuw publiek. En ik denk dat ze de behoefte hadden blijkbaar... om daar nieuwe verhalen voor te schrijven... in plaats van terug te grijpen op de oude verhalen. Ja. Zijn al die 50 verhalen die hij gemaakt heeft... eigenlijk ongeveer wel verfilmd? Ja, meerdere malen ja, zelfs. Het is uh, onwaarschijnlijk wat er allemaal is. Volgens mij is, is Sherlock Holmes het personage... wat het, het, het meest door acteurs gespeeld is. Al, oh. al vanaf de tijd van Conan Doyle. Uh, in het theater, voor film. Uh, de hele lijst acteurs hebben die rol gespeeld. Dus de, er zijn zoveel variaties uh, geweest. En ik denk dat dat ook het goede is aan het karakter Sherlock Holmes. Dat het zo'n tijdloos karakter is. Dat je daar in iedere tijd weer... een soort van andere interpretatie aan kunt geven. En wat maakt het? zo bijzonder, want als je het uh, heel plastisch omschrijft, een, een buitengewoon slimme detective met een beetje slimmige uh, figuur ja. er hangt, maar die er omheen maar die van de staat af en toe ook nog wat slimme dingen doet. Ja, nou Watson is echt de observator natuurlijk, de sprechhoend, de, de normale, door wiens ogen je naar die geniale, uh, rare detective kijkt. Ja. En Conan Doyle was wel nou, de eerste niet helemaal de eerste, want Edgar Allan Poe ging hem eigenlijk voor. Of vinden verslaafd, hè? Ja, Toch? opium. Ja, ja, ja. opium. Uh, maar dat geniale in combinatie met dat rare randje, dat, dat onvoorspelbare, wat het soms ook gevaarlijk maakt. Ja, dat is wel een combinatie die denk ik het karakter Sherlock Holmes heel erg aantrekkelijk maakt en waardoor je er heel veel dingen mee kunt doen. Robert Downey Jr. heeft hem echt richting het komische getrokken. Nog steeds wat geniale, maar het, het, wordt, het wordt vaak grappig. Mijn favoriete Holmes-acteur, Jeremy Brett bijvoorbeeld... die trok, dat, dat, dat, trok het meer naar het gevaarlijke... waardoor Sherlock Holmes ook iemand werd voor wie je een beetje bang was. Wat ik eigenlijk veel interessanter vond. Maar het is heel leuk dat, dat iedere tijd dus in die zin... een beetje zijn eigen Sherlock Holmes heeft... terwijl het karakter heel goed overeind blijft. Maar je kan niet zeggen dat die Guy Ritchie, hè, dat is die regisseur van, uh, van deze film, die dus inderdaad een tweede is in de serie, die sfeer van die boeken getroffen heeft, of wel? Ja? Nou ja het, is, ja, het is zijn interpretatie. Het is, het is iets meer een videoclip-achtige... Indiana Jones-achtige ja. benadering van Sherlock Holmes. En, ja, maar moet wel je... gesitueerd aan het einde Bitte? van de uh, 20ste, ja. de 19e eeuw. Zo. Ja, in tegenstelling ja. tot bijvoorbeeld de, de nieuwe BBC-serie... van ongeveer anderhalf ja. jaar geleden... waarin ze Sherlock Holmes en Watson in het heden hebben geplaatst. Oh, dat die is het gewoon 2011. Oh. Ja, iedereen vindt het fantastisch, hè? Oh, Ik heb het niet ja. gezien. Ja. Er ja. ja. dus is die een, die een, die een anderhalf jaar geleden een nieuwe uh, Sherlock Holmes-serie... op de BBC verschenen, drie d van anderhalf uur. Drie televisiefilms zijn ook in Nederland uitgezonden. En daar is een Sherlock Holmes en Watson in het heden geplaatst. Is het gewoon 2011. Dus Watson uh, houdt dan niet een dagboek bij over wat hij met Holmes beleeft. Maar een weblog. Ja. Uh, maar hij is nog zelf... steeds gevochten in ja, is het was wel geestig, Afghanistan. Ja, hij komt terug Afghanistan. Dat blijft altijd zo. Het is in die zin heel actueel gemaakt. En zelfs als je dat doet, merk je dat die twee karakters blijkbaar zo tijdloos zijn. Dat die ook in het Londen uh, anno 2011 gewoon ontzettend goed overeind blijven. Ja, maar ja, wat is er dan nog Holmes aan? Alles. Oh, oké. Hoe heet nou die acteur ook alweer? Benedict Cumberbatch. Oh ja, het is zo'n moeilijke naam. Benedict Het klinkt eigenlijk al als een personage. Terwijl het nou een naam is die je zelf zou willen hebben, toch? In ieder geval op het toneel. Maar goed, alles van Holmes zit daarin. Dus ja, inderdaad die gekte, de verslaving, het muzikale. Is het op DVD verschijnen eigenlijk? Ja ja mensen ook, nee, misschien heb, misschien ook het wel heel in ja. ja. Peter heb jij een van deze films gezien van die Rick, van die, nee, die uh, Downies heb ik niet gezien nee, nou nee, nou goed, nee. moet maar goed uh, u hebt zelf ook eens een keer uh, meneer Paschier, uh, de, de, die toneelbewerking in de tijd gemaakt hè ja. Hound of the Baskervilles misschien wel het beroemdste uh, verhaal van ja. uh, van Sherlock Holmes uh, um, Waarom zou dat eigenlijk zo, zo beroemd geworden zijn, juist dat verhaal? Even Ik denk dusendoor? dat de Hound of the Baskervilles alle elementen heeft... die aantrekkelijk zijn aan de Sherlock Holmes verhalen. Um, en met name bij de Hound of the Baskervilles geldt dat het... Wat voor heel veel Sherlock Holmes verhalen geldt... is dat het in de eerste instantie lijkt alsof er iets mystieks aan de hand is, Iets bovennatuurlijks waar geen verklaring voor is. In The Hound of the Baskervilles is dat die spookhond... die uh, de heide van Dartmoor onveilig maakt... het voorzien heeft op die familie Baskerville. Een soort vloek rustig op die familie. En iedere Baskerville die zich op de heide begeeft... die zal het met de dood moeten bekopen. En Holmes ontdekt natuurlijk, zoals in alle verhalen... dat daar een hele realistische verklaring Niet voor is. Niet uh, Nee, maar dit, dit is gewoon een gegeven. Dat, ik, dat is ook hoe Holmes dat mij, Als maar. wetenschapper uh, uh, kijkt hij naar zo'n zaak. Hoewel hij dus wel gevoelig is voor bovennatuurlijke zaken. Hij aan het einde altijd komt met een realistische verklaring. En dat, dat is in, Sherlock, in, in The Hound of the Baskerville's is dat, is dat op een briljante manier uh, uh, uitgedacht. En zeker zijn rol in het verhaal, hoe hij bij die waarheid komt... dat is gewoon ontzettend spannend. En uh, toen u dat voor toneel moest bewerken... Wat, wat, ja, waar, waar stuit je dan op? Wat, hoe hoe ja, doe je dat? Het grootste probleem is sfeer? dat je overbrengen. Dat je een, een boek hebt, of talloze films die er van dat verhaal zijn gemaakt, die zich natuurlijk afspelen op wel 30 of 40 verschillende locaties. Met wel 30, 40 personages. Ik ben zelf ook producent van de voorstelling, dus, ja, je probeert het ook qua kosten een heel klein beetje uh, binnen de perken te houden. Dus... Ik, ik geloof dat het krijg ik om junior uh, 27 rollen speelde. Ja. Ja. Nou, maar dus, onder de hond. Dat uh, lijkt me het grootste <lacht> probleem. Nee, ja. Niet de hond. Had hij overigens heel goed gekund waarschijnlijk. Ja. Maar dat, dat, nee, de hond heeft hij niet gedaan. Ja. Nee, wat ik gedaan heb in samenwerking met Brun Kuyt, de regisseur, ja. een, een verhaal in een verhaal bedacht. Dus het ging over vijf acteurs. Een, act een vriendengroep van acteurs die samenkwamen in een huis in Engeland. En op die avond ontstaat dan het idee om dat beroemde verhaal... van de Hound of the Baskervilles te gaan naspelen. Ja. Dus uh, er kwam letterlijk een verkleedkist het toneel op. Ja. En alle locaties die in dat verhaal een rol speelden... die werden gesitueerd in dat huis. Waardoor het dus niet alleen het plot van Sherlock Holmes... en de Hound of the Baskervilles werd... maar eigenlijk tegelijkertijd een verhaal over acteren. Ja. En hoe, hoe, geef je uh, hoe, hoe, hoe verdiep je je in zo'n rol? Die de heeft nog redelijk lang gelopen. Hè? Een, een paar een, maanden. Een, een ja. Ja, een ja. seizoen. Uh, vorig ja. seizoen was dat onze, onze grote zaalproductie. Ja. Ja. Ja. En uh, toen gedacht, van dit smaakt naar meer. We gaan nog meer Holmes uh, op de planken brengen? Um, ja, dat zou in principe best kunnen. Wij zijn nu uh, begonnen met een, een trilogie. En drie seizoenen achter elkaar brengen bij films van Alfred Hitchcock uh, op het toneel. Dus we vinden het ook juist leuk om daar een beetje variatie uh, in aan te brengen. Maar ik sluit helemaal niet uit dat we Sherlock Holmes nog eens uh, op het repertoire uh, nemen. Maar The Hound of the Baskervilles was ook echt wel het verhaal... Uh, wat ik het liefste wilde uh, uh, vertellen. Uh, en en ja, waar, ik, waar wij heel graag onze eigen interpretatie en eigen versie van wilden maken. Is, is Holmes eigenlijk toch dé de detective, de model detective voor eigenlijk alle rest die daarna komt. Nou, hij heeft wel heel veel navolging gehad. Kijk, als je naar Hercule Poirot kijkt, van Agatha Christie bijvoorbeeld... Mm -hmm. die heeft een heleboel elementen die bij Sherlock Holmes eigenlijk vandaan komen. Dat het iets bigger than life is. Die, mensen, die, die, die speurders hebben allemaal een, een soort van raar randje. Dat is nu inmiddels wat ouderwets geworden. Nu zijn het meer speurders die midden in het leven staan... die geraakt worden door de zaken waaraan ze werken. Uh, die verhalen zijn veel maatschappijkritischer geworden. Maar... Sherlock Holmes, de, de geniale gekke speurder... dat heeft zeker heel veel, heel veel navolging gehad binnen het genre. Maar een, en dit, een hoop van die detectives waren dan ook weer... van die net niet aan lage wal geraakte types, hè? Terwijl Holmes dat natuurlijk helemaal niet was. En doe eens voorbeelden, dan van die, ja. van die nieuwe detectives? Nou, als je naar inspecteur Wallander kijkt, van Henning Mankel bijvoorbeeld, wat een okay. echte man van vlees en bloed is, die heel erg geaard is in het hier en nu, uh, te maken heeft met familieomstandigheden, met maatschappelijke kwesties waar hij die, waar die in zijn werk tegenaan loopt. Hij verandert echt in de loop van zo'n boek. En dat is, dat is veel meer van deze tijd, dat het, dat het dichter bij je eigen belevingswereld zit. Of, of dat hij ook een vrouw heeft en een gezin of zo. Bijvoorbeeld, dat het iets meer is dan alleen de puzzel, wie heeft het gedaan of hoe zit deze zaak in elkaar. Ja, dat kan je dus bij Holmes niet voorstellen. Stellen, want die heeft toch geen vrouw? Nou, je hebt, er is een je soort van love affair met Irene Adler. Wat een vrouw is die in sommige boeken terugkomt. Ja. Maar Holmes is natuurlijk, heeft natuurlijk een enorme bindingsanlist. Hij is geen family man. En, nee, hij is dat sociaal was, licht gestoord natuurlijk eigenlijk. Er ja. was toch ook altijd een soort van permanente discussie... of er nou een homoseksuele verhouding tussen die... Daar wordt in die, die film wel die mee gespeeld. Holmes. Daar wordt in die film zeker mee gespeeld. En uh, ja, ook dat is... Wat ik er dus leuk aan vind is dat je dat dus op die manier kunt interpreteren. Maar je kunt dat ook helemaal weglaten. En dat, ja. is, dat is maar net hoe je Holmes ziet en hoe je Holmes als maker neer wilt zetten. Maar daar wordt wel een beetje met een soort knipoog gehoord. Uh, ja, absoluut. Ja, is het nou eigenlijk een goede film? Nou ja, wat ik net al zei, iedere, iedere tijd ja. kent zijn eigen Holmes en ja, nee. uh, het is ja, niet mijn Holmes. De, de Jeremy Brett Precies. is nog, voor mij nog steeds de Sherlock Holmes waar ik, uh, uh, waar ik het meest mee heb, wat het dichtst ligt bij hoe ik Holmes zie als ik de boeken lees. Maar ik vind het geweldig dat deze films een hele nieuwe generatie met Sherlock Holmes laten kennis maken. Ja, maar met, met, dan wel met een hele... In mijn ogen een behoorlijk gemankeerde Sherlock Holmes. Ja, maar Sherlock Holmes is natuurlijk een gemankeerd okay. karakter. Ja, ja. En, ja, ja. Maar ja. het is hier wat meer naar het clowneske getrokken. Ja. Eh, waardoor, waardoor het gevaarlijke randje van Sherlock Holmes... dat is, er een dat is eruit verdwenen uit die films. En dat, dat is iets wat ik ook heel jammer vind. Ja. Ja, ja. Oké, okay, dankjewel uh, voor je komst. Uh, hoorde Lex Paschier, Het ging dus over de nieuwe Sherlock Holmes-verfilming... en Sherlock Holmes in het, uh, in het algemeen. De film heet A Game of Shadows. Nou, Ga zelf nog maar kijken uh, wat u ervan vindt. Maar niet klagen bij mij. Uh, info <laughs> op nieuwshow.nl I know what's going on here. Hey. Ik ben there ain't there. no great mystery. You yeah. all have lost faith in yourselves. Oh, the great news. is clear as it can be. You can whine all you want to. Drown in your misery. Or you can listen to me. Listen to me. Let and be happier. Don't you ever wear a front The country that we're living in, to be the, of the USA. That's right. It's never been about keeping you out. It's about inviting you in, letting you play. So let them be happy, smile right in their face. Pretty soon you gonna take their place. Geur van bier en uh, volgens mij nog gewoon stampvolle asbakken. Randy Newman, love and be happy. Pieter. Pieter. Ja, uh, komende week uh, begint de winter. Uh, Zo. Ik geloof. Uh, of, officieel op 22. Oh, op donderdag dan uh, uh, ja. Ja, yeah. nee, het is. Uh, dat ik weet niet hoe dat altijd precies zit. Maar ook uh, begint om 12 uur 's nachts gewoon die winter. Nee, dat had oh. je gedacht. Oh. Uh, nou, Saps, nou, ja, laat moet <laughs> je er nou niet mee. Nee. Uh, dat weet ik overigens uit het boek dat ik hier voor me heb liggen. Maar daarover later. Uh, het winterboek van Gerbrand Bakker. Um, maar ook de, de wintervakantie begint natuurlijk. En wat doe je als de, de wintervakantie komt? Dan ga je boeken sprokkelen. Die je fijn bij het haard, haardvuur kan lezen. <lacht> en als je nou niet echt zin hebt in één heel dik boek. Hè, ik ga nu ja. eens bij de haardvuur Oorlog en Vrede lezen. Of uh, ja. De Graaf van Monte Cristo. Want die hebben we nog niet uit van vorig <lacht> jaar. Um, dan kun je kiezen voor Het Winterboek van Gerbrand Bakker. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een verschijnsel, Het Winterboek. Hè? Jij, jij noemde al net uh, het Donald Duck Winterboek. Ja, nou, dat Chris Krasian Plezier. Ja, het, is echt, het was een genre. Uh, het, op de ene manier associeert het heel erg van de jaren 50 tot de jaren 70. Uh, en daar is wel een soort, ja, bijna herleving van uh, te zien. Je hebt het uh, Helen van Rooijen zomerboek gehad... Ja. waarin Helene van Rooijen van alles deed met de zomer. Um, en je hebt natuurlijk... En Donald Duck gaat gewoon door met zijn winter- en zomerboeken. Ah zomer ja, Donald Duck zet, zet wel een pet op, hoor. Ja, nee, dat, dat zeker. En in de zomer een zwembroek. Maar Kijk, geef je de karakteristieken nou, van zo'n ja, boek. Ja, wat, nou, Misschien eigenlijk, kennen het mensen dat niet. Het dan kan je zeggen... Een, een winterboek is een gevarieerd lees- en doeboek. Die twee dingen moeten er eigenlijk in zitten. Een beetje kruiswoordpuzzelen ja, ook. er moeten puzzels in zitten. Quizzen, recepten. En ga zomaar door. Nou... Voor zo'n winterboek, dat op verzoek van de uitgeverij Cossé door Gerbrand Bakker is samengesteld... is Gerbrand Bakker volgens mij echt een logische keuze. Want er moet ook van alles in zitten dat met die winter te maken heeft. Nou, Gerbrand Bakker is een natuurfreak. Hij is een tuinier. Nou is er weinig te tuinieren in de winter, maar toch, de tuin moet natuurlijk winter klaargemaakt worden. Mm -hmm. uh, hij is gek van dieren. Uh, hij houdt van schaatsen en hij is dol op winterkost. Oh. stampot, en uh, weet ik wat allemaal. Nou, dat, uh, en hij houdt van de winter, van sneeuw. Zijn laatste roman, De Omweg, wordt ook nog uitgebreid De Winter beschreven. En hij was dus eigenlijk echt een goede keuze, of is een goede keuze voor zo'n boek. En nou, dan vraag je je natuurlijk af, wat heeft hij dan in dit, uh, nou, wat is het, uh, 250 pagina's tellende boek bijeengebracht? Nou... Je, waar je mee begint is natuurlijk een paar goede schrijvers te vragen om verhalen. Hij heeft een paar schaatsverhalen erin opgenomen. Een schaatsverhaal van Jan van Mersbergen. Dat is een schrijver die erg aan het opkomen is. Hij heeft net een boek geschreven. Het speelt zich ook af in de winter over carnaval. Dus dat boek gaan we volgens mij nog. schijnt een geweldig boek te zijn. Ik heb het nog niet gelezen. Maar hij, uh, uh, dat komt waarschijnlijk weer helemaal terug wanneer het carnaval is. Want dan gaat iedereen zich plotseling met Jan van Tuurlijk, Mersbergen. Die gaan niet de straat op. Die gaan met een boek bij de haard ja. zitten. Zo is dat. Nee. Um... En uh, Maarten het Hart heeft ook bijgedragen. En die, die heeft een, een erg goed verhaal van Maarten het Hart... over uh, schaatsen, schaatstocht en dammen. De, die twee dingen verenigt hij met elkaar. Maar vooral het gedeelte waarin uh, de jonge Maarten... het is autobiografisch, dit verhaal... leert schaatsen op de grafvaart of zoiets dergelijks. Uh, zijn vader was doodgraver. En dan had je waarschijnlijk een, een vaart achter je huis... waar langs je dan uh, makkelijk spullen kon vervoeren. Maar hij leert dus uh, schaatsen achter een baar... Dus hè, zijn vader gebruikte om mensen op te baren. Dat is met heel met, ja, met Nou, nee, maar gewoon, het zijn gewoon vier poten, geloof ik, daaronder. Ja. Maar je het staat er heel stol. stabiel mee. Wat geweldig. Zeker, wel een het paar detail acht. is nog dat mooier, wel. want die vader die ziet dat die Maarten achter die baar staat te stuntelen en dat gaat niet goed. En dan laat hij hem achter de kinderbaar. En dat is precies goed. En nou, dus, dus Maarten uh, weet binnen een paar dagen geweldig te schaatsen. En dan ontwikkelt zich verder dat verhaal. Maar dat is, dat is al echt een goed stemmig winterverhaal. Zoiets wil je daarin. In lezen. Uh, er zitten verder in veel kleine losse stukjes van uh, Gerbrand Bakker zelf. Dat zijn over het algemeen dingen die hij al eerder had gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, waar hij een uh, winter, of eigenlijk een natuurrubriek heeft. En daar heeft hij de winterdingen eigenlijk uitgehaald. Ja. Uh, wat ook wel grappig is, is dat hij, want jij had het net over recepten, die moeten er ook in natuurlijk. Dus hij heeft zijn moeder om recepten gevraagd. Die krijg je dus ook. Ja, het, het recept, zoek. wat ik wel grappig vind, van moeder voor broeder... Kennen jullie broeder? Nou, het is nee. een, soort, een soort cake, denk ik. Uh, ik heb hier het recept. Doe het bakmeel met het zout in een kom. Maak er een kuiltje van en breek hierin de eieren. Nou. Dat is hetzelfde als alles. Voeg al roerend de melk toe. Maak hiervan een glad beslag. Giet het beslag in een zakje. Maak het zakje van enzovoorts. Nou, en, pizza, en dit hoeft niet dicht. helemaal, hoor. Enzovoorts. Nou ja, jij hebt nog nooit broeder gegeten. Nee, dat is daar nee, nee, nee, nee, het, nee. het einde wel willen horen. Oh, sorry. Um, maar goed... Uh, hij heeft dus al dat soort typerende elementen erin gedaan. Er staan twee kruiswoordpuzzels in. Uh, hij heeft zelf een quiz gedaan over etymologie. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk over die verhalen die erin staan. En sommige van die verhalen zijn inderdaad heel erg goed... Uh, het lijkt allemaal alsof het een beetje tuttig is. Uh, ja. Dat is ook wel zo, mag je zeggen. Maar dat hoort ook bij zo'n winterboek, denk ik. Maar dan staat er plotseling toch weer een soort licht sado masochistisch homo verhaal in. Kijk, van, dan worden we weer wakker bij de hart. Ik wou net zeggen, dan word je wakker bij ja. de hart. Een heel droog verhaal uh, van de schrijster Maartje Wortel. Ook een goede naam voor ja. een winterboek natuurlijk. Geweldig uh, gekozen. En ook prachtige gedichten die erin staan van Ted van Lieshout. En ik wou één stemmig gedicht uh, ter afsluiting toch nog even lezen. Winterochtend. Ik loop naar buiten en zie meteen dat ik besta. Mijn adem is een wolk. De deur van de schuur snurkt nog en mijn fiets heeft geen zin om mee te gaan. Het wiel sleept een beetje en de ketting hoest, maar het moet. School bestaat ook in de winter. Als het guurt en de dag lekker uitslaapt onder een deken van nacht en mist en dauw. En dan zie ik jou net zo dapper als ik het schoolplein opgaan. Je zwaait en heel, heel de wereld wordt wakker. Ja, simpel. Mooi. Het is een kindergedicht, maar mooi. echt, ja, echt, echt goed. mooi. En dat is leuk als je dat in zo'n uh, breed uh, opgezet boek. Het is toch leuk? Dus het is een leuk boek. Je hebt er gewoon heel veel plezier van als je dit inderdaad meeneemt naar de haard. Hoewel ik er natuurlijk ook voor ben als je gewoon echt een groot, dik boek meeneemt en gaat lezen. nu ga je vertellen dat het toch moet worden, maar dat is niet zo. Nee, ga verder. Ik heb meegenomen, niet heel dik boek, maar wel een heel bijzonder boek van een heel bijzondere schrijver. Een klassieker, De Honderd Dagen van Jozef Rood. Uh, dat is het elfde deel van wat echt een heel erg mooi project is. Uh, uitgeverij Atlas. Die brengt eigenlijk alle romans van de uh, vooroorlogse schrijver... Jozef Rood uit. Uh, in een geweldige vertaling. Heel mooi uitgegeven. <coughs> Sorry. Uh, Rood is bekend als de chroniqueur van Oostenrijk-Hongarije. Van, van de dubbelmonarchie. Die, uh, en vooral de ondergang van die dubbelmonarchie... dat heeft hem heel erg bezig gehouden. Zijn beroemdste roman is de Radetski-mars... En de Radetski-mars is het verhaal van een familie... die eigenlijk uh, ja, heel hoog uh, genoteerd staat bij de keizer... en langzaam te gronden gaat. En dan komt de Eerste Wereldoorlog... en dan is het helemaal afgelopen met heel Oostenrijk-Hongarije. Nou, die ondergangsstemming... Uh, die zit eigenlijk ook in heel veel van andere boeken van Jozef Rood. En met name dit boek de honderd dagen van Napoleon. Want dat gaat over het einde van Napoleon. Napoleon heeft uh, de slag bij Leipzig verloren in 1813. Werd toen verbannen naar Elba. Maar is teruggekomen van Elba. En heeft toen nog honderd dagen geregeerd. Totdat hij werd verslagen bij uh, Waterloo. Toen was het echt uh, gedaan met hem. En uh, Rood die heeft dat verhaal beschreven. Van die honderd dagen. Uh, Rood die was, uh, was van oorsprong een journaliste. Het was een, een schrijver die... Uh, ...gedwongen werd om Duitsland te verlaten, Oostenrijk te verlaten... ...doordat de nazi's daar kwamen. Uh, en is onder andere in exil hier in Nederland geweest... ...en ellendig aan zijn eind gekomen omdat hij te, te veel dronk. Uh, maar hij heeft dus net de hele oorlog niet meer mee hoeven maken. Dat was dan weer een geluk bij een ongeluk. Uh, maar hij heeft heel veel van dit soort uh, boeken geschreven. Dit boek is opgezet als een boek over twee personages. Aan de ene kant heb je Napoleon... De grote keizer. En aan de andere kant heb je dan een kleine een, een vrouw uit het volk... een wasvrouw, die helemaal idolaat is van Napoleon. En dat illustreert eigenlijk een beetje wat het centrale thema in dit boek is. Namelijk, dat is een letterlijk citaat... Kleine mensen betalen een hoge prijs voor hun liefde voor de grootte der aarde. En dat is ongelooflijk mooi uitgewerkt met deze vrouw die inderdaad echt uh, houdt van Napoleon. Eigenlijk zoveel van hem houdt dat ze zich ook niet goed aan andere mannen kan binden. Terwijl ze hem alleen maar kent als bediende van de keizer, zeg maar. Um, die haar zoon uh, verliest aan de Grande Armée van Napoleon. Die, die zoon die komt om in de slag bij Waterloo uiteindelijk. Uh, en je ziet dat heel erg mooi gecontrasteerd met die Napoleon-figuur. En het is dus ook een psychologisch portret van keizer Napoleon. Eidele man, een egomane roman tot het komische toe. Daar uh, staan in het boek hele komische voorbeelden van. Uh, maar ook iemand die bezeten was van het idee van... ik ben er voor mijn hele volk. En uh, bezeten was van zijn missie om de wereld te veroveren... en het volk van Frankrijk groot te maken. En dit boek is dus eigenlijk ook een soort studie in charisma. In waarom... Maakte Napoleon zo'n ongelooflijke indruk op iedereen die die tegenkwam? En dat is ontzettend goed gedaan. En dat wordt dan ook nog eens een keer gedaan in hele mooie taal. Rood heeft een hele specifieke stijl, die heel veel gebruik maakt van herhalingen. Uh, dat is grappig, bedenk ik me nu trouwens, dat. Hij is de, een van de favoriete schrijvers van Arnold Grunberg. En het zou best eens kunnen dat Grunberg, die ook bekend staat... om zijn herhalingen in zijn proza, dat eigenlijk een beetje heeft afgekeken van rood. Dus het is uh, een heel specifiek proza. Je kunt eigenlijk een bladzijde rood nemen en je weet meteen dat het van hem is. Uh, heel mooi, heel poëtisch. En, dat mag je er dan ook nog even bij zeggen, heel goed vertaald. in deze Die hele serie roodromans is goed vertaald. Wie? Uh, en dit is vertaald door Wilfred Oranje. En dit is als ik me niet vergis, zijn laatste vertaling... want Wilfred Oranje is dit jaar overleden. Dus hij heeft ons in ieder geval deze prachtige Jozef Rood-vertaling... van de 100 dagen over Napoleon, heeft hij nagelaten. Nou, dan heb ik tot slot nog twee... Uh, ja, dat is hoogst toevallig vierkante boeken bij me. Uh, maar vierkant is kennelijk het nieuwe rechthoekig, mag je wel <laughs> zeggen. Dat zeg je dan ook in de mode. Dat is de vorm van het typische cadeauboek, volgens mij. Uh, het zijn twee boeken. De ene, uh, uh, daar staat zelfs op met zoveel woorden... cadeauboek van het jaar. Dat hebben ze er zelf maar gewoon is afgezet. Oké, ja, dat okay, die, heb die, je weer. Ja, Ktaalig is wat jodendom, oh, nou, maar we hebben. Ook vierkant. Vierkant ja. is, is het nieuwe ja. rechthoekig. Heel goed. Als het om plaatjes om. gaat... Als het om speciaal mooie uitgegeven boeken gaat, inderdaad. En uh, nou, het eerste boek is getiteld de Listopedia. Honderden interessante, bizarre en leerzame lijstjes die je echt moet kennen. Nou, dat zijn, dat zijn boeken, daar worden er dertien uh, van in een ja. dozijn gemaakt. Hè? Eindeloos veel rijtjes. Het is altijd leuk. Altijd leuk, uh, van het Guinness Book of Records tot weet ik wat voor andere rijtjes. De honderd beste hebben. uiensoorten. Precies, alles kan dat erin staan. Ja. Maar het bijzondere van dit boek is dat ze een... Uh, een aantal grafische vormgevers de opdracht hebben gegeven... om al die lijstjes op de meest creatieve manieren eigenlijk, uh, te illustreren. En dat, is, dat maakt dit boek dus echt tot een kijkboek. Dus je hebt de 17 aangeleerde smaken. Dan krijg je dus alle van, alles van koffie en bier... tot weet ik wat, om tot de meest smerige dingen. En dan zie je dat allemaal uitgestald op een tafel. En dan zie je ook al die gerechten liggen. Je hebt de 22 verboden boeken, die heb ik hier voor me liggen. En dan zie je dus inderdaad de 22 voorkanten van al die verboden boeken. Van Madame Bovary tot uh, L. Ron Hubbard's Dianetics, die uh, verboden was. Um, en dat is op een hele erg mooie manier. Elke plassen is eigenlijk een verrassing. 23 beroemde complottheorieën. En dan is dat op een, op een soort document gezet... waar een heleboel dingen zwart zijn gemaakt. Dus met elk lijstje is eigenlijk iets grappigs gedaan. Uh, en dan heb je natuurlijk die lijstjes zelf... waarvan de een nog absurder is dan de andere. En waar je toch ook de hele tijd naar blijft kijken. Dus ik bleef al hangen... Op weg hier naartoe in tien kleine leiders. Ja, het is altijd over Napoleon gesproken. Napoleon, Napoleon bleek niet ja. eens zo klein te zijn. Hij oh. uh, was 168, geloof ik. Hitler dacht je ook altijd van die die heel klein was, maar die was 173. Was in zijn tijd helemaal niet zo raar. Maar Sarkozy bijvoorbeeld is 165. Dat is toch echt? Die was drie centimeter kleiner dan Napoleon. Dat is uh, ja. Nou goed, uh, dat. Uh, Mussolini dat soort... was volgens mij ook klein? Ja, die stond, die stond er volgens mij niet bij. Oh, die heb nou ja. niet, nee, volgens mij was die gewoon twee meter. Net als Abraham Lincoln. Hè. Volgens maar was Mussolini toch niet zo heel klein. Oh, nou, nou dat, uh, dat krijgen we vast te horen van alle lezers. Um, het is een, uh, ja, dit, dit soort boeken dat kan je eigenlijk niet bespreken. Want daar moet je gewoon doorheen bladeren en uh -huh. kijken. En wat je dan weer tegenkomt. Uh, acht, dat was de absurde die ik tegenkwam. Acht door Darwin gegeten dieren. En die Darwin die was dus niet alleen de ontdekker van heel veel nieuwe soorten. Met zijn reis naar de Galapagos. Hij proefde ze is ook. Hij, hey, zo hij ook. vergaat het laatste ja. exemplaar ja, ja, ja. op. Nah. Dus hij had inderdaad Galapagos schildpad. schilpad. Hij had Puma. Dat staat allemaal in zijn dagboeken beschreven. Dat hebben ze dan in zo'n lijstje gezet en geïllustreerd. Het is, een, het is echt een geweldig Het lukt uh, je toch kijkboek. heel aardig om dit boek te bespreken? Ja, nou ja, in ieder geval om het aan te prijzen. Ja. Um, ik weet niet of het het cadeauboek van het jaar is. Daar zou ik nog eens over moeten nadenken. Maar het, is in ieder geval, het, is, het kost 15 euro, uitgeverij Terra. Uh, en dat is werkelijk geen geld voor iets wat zo mooi is uitgegeven. Over mooie uitgevers gesproken, dat is dan het laatste dat ik hier heb... Uh, dat is een boek uh, voor de echte fans, moet ik er meteen bij zeggen. Um, 2012 is het Martentonejaar. Dus eigenlijk is dit een soort vooruitloop daarop. Waarom is het honderd dan honderd jaar geleden? Jaar geleden? Ja, dan zou die 100 zijn geworden. Ja. Um, en daar wordt heel veel aan gedaan. Er komt een nieuwe biografie. En uh, nou, ze zijn al lang bezig met een langlopend project... om al zijn verhalen prachtig uit te geven. Dat gebeurt ook. Um, af en toe is er dan nog een, een soort uh, bijzondere uitgave. Ik heb hier nog meegenomen De dus Slijtmeid. Dat is een uh, heer Bommel over duurzaamheid, massaconsumptie en de beurscrisis. Kijk. Heel veel van die verhalen zijn heel actueel gebleven... en die worden dus van tijd tot tijd uitgegeven. In dit geval met een voorwoord van de chef... of nou, van de belangrijkste commentator economie van NRC Handelsblad uh, daarbij... om te laten merken hoe goed dit boekje economisch in elkaar zit. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat om het boek dat ik hier heb en dat heet Bommelparade. En dat zijn de 1200 karakters uit de Bommel-saga, zoals het hier heet... Uh, gemaakt door Paul Verhaak, Verhaak uh, van een kleine uitgeverij, uitgeverij Tom Pauw. Het ziet er schitterend uit, ook weer zo'n vierkant boek. Een A tot Z van alle personages die in Bommelverhalen voorkomen. Onwaarschijnlijk, dus, hè? Ja, dit is, echt, dit, is, dit is het echte fanschap... Ja. Uh, maar als je dat dan echt op een hele mooie manier in een boek zet... en dit is dus gedaan, van je krijgt dus de naam van het personage alfabetisch. Vervolgens krijg je een kleine karakterisering van het personage. Je krijgt te horen natuurlijk in welk verhaal die meespeelt... en dan krijg je één citaat en een plaatje van dit personage. Nou, Het is een boek waar je... Uh, ja, wat voor de fans natuurlijk het feest de herkenning is. Elke bladzij zie je die bekende figuren. Uh, je krijgt de, de mooiste uitspraken... Uh, ja, het is, het is gewoon een heerlijk boek om... Uh, ik ben een fan, is hij je. Is hij je. nog heel populair, denk die bommel? Nou kijk, dat is een beetje moeilijk. In, uh, om maar heel kort te zeggen... Mijn kinderen vinden het allebei helemaal niks. Precies. Dat zegt ze niks. Maar het, maar het heeft een keiharde en natuurlijk wat oudere uh, clientele... Die echt ja. werkelijk tot aan de alles dood koopt ja, ja, ja, Die alles koopt. Dus, dus uh, uh, de populariteit is in de boekhandel nog vrij groot. Die, die, die heruitgaafs van die verhalen lopen ook ontzettend goed. Maar... Ik heb me wel eens afgevraagd of ik niet de jongste bommelfan uh, in Nederland ah, ben. Nou, dat is niet helemaal waar, want je hebt ook nog de uh, mannen van Fokken en Sukken. Jean-Marc van Tol heeft laatst ja. nog een. Uh, documentaire gemaakt over strips. En Jean-Marc van Door is ook een groot bewonderaar. en een fan van de bommelverhalen. En die is jonger dan ik, volgens mij. Maar dan houdt het wel zo'n beetje. Ja, op, uh, het wel. Maar het is wel jammer, want inderdaad, als je zo'n actueel boek. als De Slijtmeid, dat verhaal wat dan is heruitgegeven. als je dat leest, dan denk je van ja, maar waarom zou het nou niet populair kunnen zijn. bij uh, young executives van twintig? Dus het is ook een beetje. er hangt iets ouderlijks aan. En dat is nou, omdat, om, tegen... omdat het wel, weliswaar heel bijzonder getekend is. maar het heeft natuurlijk ook iets oudbollers, die meer. Ja. Ja, en dat, ja, precies. Misschien, is dat het, uh, misschien okay. zou ze de verhalen eigenlijk helemaal zonder plaatjes moeten ja. gaan uitgeven. Ja. En gewoon als romans in de markt zetten. We moeten nou. Guy Ritchie erop zetten. <laughs> dat, ja. ja, dat zou wel een goede uh, zijn. Ja. Goed, oké. Okay. Dankjewel uh, Pieter Steins. Als u meer uh, wat weet de titels nog eens even na wilt lezen, kunt u terecht op onze teletekstpagina 260. En natuurlijk op de website nieuwshow.nl. Zo so. Songwriter uit Australië met Belgische roots, God En het nummer Somebody that I used to know. De meeste mensen denken bij jodendom aan de holocaust, Israël en vooral ook de bezette gebieden. En dat zijn nu exact de onderwerpen waarop de tentoonstelling Jodendom, een wereld vol verhalen, in de Amsterdamse Nieuwe Kerk geen aandacht aan wordt besteed. De expositie handelt over de Joodse religie en cultuur, waarbij vier thema's centraal zijn: God, het boek, Heilige Plaatsen en het Joodse Leven. Over deze expositie gaan we praten met Edward van Vole, conservator van het Amsterdamse Joods Historisch Museum. En als gastcurator, de samensteller van de tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Goedemorgen, meneer van Vole. Goedemorgen. Was u blij dat u eindelijk de bekende onderwerpen, de Holocaust, de bezette gebieden enzovoort, dat u dat links kon laten liggen? Er zijn heel veel tentoonstellingen over de holocaust. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. Uiteraard besteedt de pers, de media... veel aandacht aan de, de moeilijke situatie in Israël. Ja. Het jodenlom is een onderwerp... waar de Nieuwe Kerk nog geen aandacht had aan besteed... Dat is uh, een gebouw in het midden van Amsterdam, waar uh, aan alle religieuze culturen van de wereld al aandacht was besteed. Uh -huh. En um, daar was het tijd dat het Jodendom ook aan de beurt kwam, ja. in al zijn En dan moet je daar aan de gang in een uh, christelijke kerk. En dat was een bijzondere uitdaging. <laughs> ja. Dus uh, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou, hoe gaan we daar te werk? Eerst maar eens even die kerk goed bekijken. En maar eens even goed zien uh, hoe groot het is. Uh, hoeveel licht er is. Uh, hoeveel ruimte er is. En kijken dan ook naar die kerk. Wat zijn nou de heilige plaatsen? Wat waren de heilige plaatsen? Want het is niet meer langer een kerk. Het wordt gebruikt voor allerlei officiële gelegenheden. Maar de speciale plek is natuurlijk uh, het hoogaltaar. Ja. Dus ik dacht onmiddellijk in het hoogaltaar. Daar wil ik uh, het heiligste van het jodendom hebben. En dat is ons draagbare heiligdom. Uh, dat is uh, de schrift, het boek. Uh, de Torah, de vijf boeken Mozes. En uh, dan het allermooiste eromheen en het alleroudste. Dus een dode zeerol die wilde ik hebben van het allereerste begin. En ook de oudste bewaarde Torahrol uh, ter wereld um, uit, de, uit de 13e eeuw. En hoe azad. kwam u aan die dingen? Want dat is geen makkie natuurlijk. Het is allemaal geen makkie. Het is allemaal uh, moeizaam onderhandelen... Uh, met ondersteuning van uh, de geweldige staf van de Nieuwe Kerk... Uh, met Ernst Veen, onderweg met Marlies Kleiterp. Um, en spreken met al de relaties en al uh, ja, de vrienden en collega's... die je overal ter wereld hebt. En tegen de ene zeg je, nou, we krijgen vermoedelijk de dode zee op. Ja, ja. En, tegen de en, andere, en zo het. gaat het. En We ja. krijg krijgen jongeren kruif om het te openen, dus... Precies, dus ja. uh, jij geeft dat nee, een maar ontzettend mooi ding. Wordt er dan op een of andere manier gerefereerd aan... De, uh, jongens, we zijn toch jongens onder elkaar, uh, dat moeten we elkaar laten zien... of? is dat een element dat helemaal geen rol speelt? Dat speelt geen rol... Wat een hele grote rol speelt is uh, dat iedereen beseft... dat uh, het een hele centrale plaats is, die Nieuwe Kerk. En dat uh, ja, wij goed moeten kunnen uitpakken. En iedereen dan toch uiteindelijk bereid is om uh, mee te werken. En dan zeggen ze, oeh, fantastisch, dat gebouw in het centrum van Amsterdam. En dan zijn we bereid om jou mee te helpen met uh, mooie stukken uit te zoeken. Het ziet er fantastisch uit. Hè? Ik, ik, ik heb het gezien, die tentoonstelling. Het is echt schitterend. Ik weet ook dat iedereen er naartoe moet. Wat opvalt is het dus enorm... Banieren die van, uh, van het plafond naar beneden komen met teksten erop. Dat, wat is het idee daarachter het woord? Het ja, het, gaat, het de... gaat natuurlijk in John om het woord. Dus hmm. ik wilde ja, de kerk een Joods karakter geven. Dat was de speciale uitdaging natuurlijk. En uh, toen de vormgevers Kosman en de Jong mij vroegen... Ja, van waar gaat het nou eigenlijk om in het Jodenlom Toen zei ik, en dat is het woord. Maar het woord in beeld te brengen... dat is natuurlijk altijd de uitdaging voor een samenstellen van een tentoonstelling. En toen zijn we samen op dat idee gekomen... om uh, hele grote tekstbanieren in de kerk te hangen. Uh, teksten, allemaal citaten uit uh, de Joodse traditie... Hoe ja. was het ook op... weer dat, over dat boek en dat goud? Als het dat, als dat allebei op de grond valt, moet je eerst het boek oprapen. Op, op Precies. Dat Pieter ook plezier Ja, ben ik ja. ook helemaal <laughs> mee maar dat staat, waar staat dat? Uh, dat is, dat is uh, een, van de, een van de teksten die in, uh, in de, de rabbijnse literatuur staat. Mm. En uh, ja, dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat is ontzettend tekenend. En uh, dat vind ik ontzettend leuk om gewoon die korte citaten te geven. En daarmee te laten zien van hoe dat woord leeft. Want het is niet alleen maar oude, oude hap. Maar het is, uh, het is levend, het is modern. Het wordt nog steeds besproken en discussieerd. De publiciteit richtte zich, en niet uh, geheel wijze op de dode Zeerol. Natuurlijk, hè? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat was een hele moeizame onderhandeling. Uh, Eerst de plaats toestemming te krijgen... dat je zo'n dode zegel überhaupt naar, naar Nederland uh, mag krijgen... Uh, het is heel duur, het is uh, heel zeldzaam, het is ontzettend kwetsbaar. Uh, ook in het, uh, het Israël Museum wordt het uh, mondjesmaat tentoongesteld. Als je daar komt, uh, dan zie je in de Shrine of the Book... Uh, zie je een heleboel facsimile's en geen echte. En uh, ja, ik, ik wilde toch een echte hebben. Dat is het oudste en ding. En hoe gaat het dan? Je, je, je belt is, maar goed. Ja, ik begin, met, uh, ik begin altijd gewoon op te bellen. En ik begin gewoon te zeggen van... ik ga jullie een brutale vraag stellen, uh, maar dit wil ik. Hm. En uh, nou, dan kijken, hoe doen we dat? En dat betekent dat je een goed concept, een goed verhaal moet vertellen. En uh, dat heb ik dus met de conservator Adolfo Roitman... Um, heb ik dat gedaan, het verhaal verteld... op een zodanige manier, daarna een brief geschreven... dat die directeur van het Israëlmuseum... eigenlijk er niet omheen kon om ja te zeggen. Maar dan ben je nog, maar nog het dan... niet... Ik wou net zeggen, want dan beginnen pas de onderhandelingen... over hoe dat werkelijk moet, neem ik Nou ja, dan begint de ellende echt pas. Van, uh, ja, het moet onder een hele speciale temperatuur. Het moet beveiligd worden. Het uh, moet een bepaalde vochtigheid hebben. Dus dan krijg je een hoog gespecialiseerde firma... Krijg je, moet je erbij halen. Uh, je moet... Uh, Weken van tevoren moet je gegevens al laten zien. En nou, die firma IJskoud is gewoon inderdaad IJskoud de beste geweest. Want die is die uitdaging aangegaan. Dat is een Nederlandse be een bedrijf? Een Nederlandse firma. Je zou denken dat het een Israëlse bedrijf is. Nou, dit is een Nederlandse firma. En die heeft dat super goed gedaan. En, en, en wat konden ze zo goed? Nou, die konden dus helemaal die temperatuur en helemaal die luchtvochtigheid... konden ze nou, op tienden uh, van een graad konden ze dat zorgvuldig uh, doen. En hoe komt dat hier dan heen? In een gewoon toestel? Dat komt er wel in een gewoon toestel, komt dat hierin. Het zit al in een, in een, in een klimaatdoosje, uh, zit. het zit in een klimaatkoffertje. Uh, mensen hebben het, hebben het steeds in... Uh, steeds op hun schoot? Ze, ze zien en op hun schoot. Ja. En dat is echt, nou ja, dat is echt, geweldig. Waar? Was ja, u daarbij? Ik, um, ik, ik was erbij toen mm. het aankwam. Ik, dat was een ontzettend spannend mm. moment. Want nou ja, dan gaat het de deur binnen, dan komt het de kerk binnen. En dan, nou, eens kijken of het erin zit. Dus ik kreeg grapte al van, ben je zeker dat het toch de goede koffer is? is, zit het niet uh, tussen je kleren ergens in, maar nee, het is, uh, dus we zijn het gewoon over. En verzekeringstechnisch maar... Maar, zal ook een uh, goed gesprek zijn, of niet? Verzekeringstechnisch is ook een goed gesprek, maar het, het, het, het, het belangrijkste in het gesprek is toch uh, dat je het onder de optimale condities uh, tentoon kunt stellen. Goed, laten we het hebben ook over die andere dingen die uh, daar te zien zijn. Ik begreep uh, dat u alles wat u, wat u wilde, dat heeft u gekregen. Nou, ik heb alles wat ik wilde hebben gekregen, behalve een aantal penningen. Oh. Dat is me niet gelukt. Oh. Dus, uh, dat zei u we wel. Dat heb ik wel gezegd, ja. maar ik dacht eraan... Eh, wat toen voor ik, penningen? Ik had de penningen van de Joodse opstand had ik, uh, uit uh, de eerste en de tweede eeuw. Die had ik willen hebben, en dat is niet gelukt. Daar hebben we geen exportvergunning voor gekregen. Dat was op het allerlaatste, was dat. En uh, ja, daar kon ik niks meer aan doen. En, en ik, waarom zo was dat vallen. zo moeilijk? Want... Ja. Dat zijn dus munten. Dat zijn gewoon ja. de munten. Maar ja, iemand moet er dan toestemming voor geven. En dat is uh, op het laatst, is die toestemming nee. is er niet gekomen. Maar goed, er is ook een hele hoop wel. Uh, want hoe ga je van 3000 jaar jodendom een hapbare expositie maken? Kunt u dat kort vertellen? Want mensen die denken misschien, ja, moet ik daar wel of niet heen? Hoe gaat, wat, wat kan ik daar zien? Ja, dus een hapbaar expositie maak je ermee... als je het verhaal heel duidelijk kunt vertellen. Heel duidelijke teksten schrijft en superobjecten krijgt. Dus uh, in het hoogkoor zit het boek en prachtige ja. Meleeuwse handschriften. Daaromheen zitten de Joodse heiligdommen. Dus een schitterend model van de, van de tempel, van de tweede tempel. Die uh, 3,5 bij 3,5 meter is en die nog nooit uh, Duitsland verlaten heeft. Een gigantisch ding uit handen. En dat komt uit Hamburg. En uh, hele mooie spullen uit het Joodsmuseum van Praag... die uh, zelden uit het depot komen. En dan uh, verder ook natuurlijk moderne kunst. Want het Jodendom is een levende traditie. Dus we hebben ook moderne kunstwerken die we daarin laten zien. Ja, Zoals en, bijvoorbeeld dat geweldige kleed dat heel veel is afgebeeld. Wat, eh? Ja. Van, die, van een Russische kunstenaar. Een Russisch-Joodse kunstenaar. Ik kende zijn werk. Ik had het ooit al eens in een boek van mij opgenomen. Ja. En toen ik uh, op een reis naar Rusland... <coughs> samen met de directeur van het Joodse Historisch Museum... Um, in een atelier kwam... Uh, waar ze bezig waren om van dat schilderij een tapijt te maken... nou toen is dat in mijn hoofd blijven steken. En toen dacht ik... ja als we een plekje voor God in een kerk speciaal nog uh, willen maken... dan moeten we dat tapijt hebben. Dus dat staat in een kapel. Dat hangt in de kapel. Uh, hele grote dingen zijn het. En er zijn mensen zijn bezig met God. Uh, handelingen te doen, na te denken, uh, gekke figuren, nou ja, al die gekke, verschillende manieren waarop je met God kunt omgaan, als je met God al überhaupt omgaat. Ja, ja. en verder heel veel... Uh, de voorwerpen uit het Joodse religieuze leven, hè? Dus die, waar die met vieringen voorwerpen te maken die, hebben. die de Joodse feestdagen en de Joodse levenscyclus vertellen. Uh, ook allemaal topobjecten met uh, topverhalen erbij. En het verschrikkelijke leuke erbij is dat er ook hedendaagse stemmen te horen zijn... en ja. te zien zijn van mensen die vertellen hoe zij dat Jodendom uh, beleven... van over de hele wereld, jong en oud. Ja, wat is voor u het... het, het tot afgezien van die dode zeerollen. Gewoon een heel bijzonder uh, stuk. Een heel geliefd stuk. Heel geliefd voor mij is een, uh, is een klein goudglas... wat uh, uit het Vaticaan afkomstig is. Nou, één postzegeltje, briefje sturen. Uh, er zijn er maar vier of vijf van in de hele wereld. Ik dacht, ik wil zo'n goudglas hebben. Daar staat op uh, de kant tempelkandelaar. En aan de bovenkant van het kleine glas, ongeveer 10 centimeter in doorsnee, staat een Torahrol. Dat symboliseert voor mij de continuïteit van het jodenom. Nadat de tempel verwoest was in het jaar 70 zijn we rustig doorgegaan... overal ter wereld en hebben die Torahrol meegenomen... en hebben het verhaal geactualiseerd. Ja, er staan trouwens sowieso geweldige Torahrollen en, en, en kokers, hè? Ja. Die komen uit een particuliere collectie, begreep ik. Ja, dat was het ook heel leuk natuurlijk. Want ik dacht, ik moet echt wat bijzonders brengen... voor de tentoonstelling in een nieuwe kerk. En dan zijn particuliere collecties zijn natuurlijk... Uh, ja, dat zijn mijn vrienden. Ik ken die mensen. En ik dacht, uh, ja, dit moeten we aan het Nederlandse publiek laten zien. Dus uh, drie of vier verzamelaars. Braginski, Bill Gross, maar ook Chimbalista en ook Billy Linter. Is er eigenlijk al eerder zo'n soort tentoonstelling geweest? Want een hoop mensen zullen bijvoorbeeld het uh, Joods Museum in Berlijn kennen of zo. Hè? En hmm. dat is uh, een geweldig gebouw... maar dat refereert toch weer heel erg aan die waarden... waar we in het begin over starten. Hè, de Holocaust, de bezette gebied. Nou ja, het komt allemaal al voorbij. En dit is zoiets anders. Bestond dat eigenlijk al? Zo'n tentozing is in Nederland nog nooit geweest. Uh, de laatste keer dat een tentozing van dergelijke omvang te zien was... was in uh, Berlijn in uh, 1991, Judische Levenswelte. En de tentozing in Keulen in 1960. Maar is allemaal lang geleden. En uh, dit opnieuw in de nieuwe kerk in Nederland te laten zien als een bijzondere uitdaging. Nou, er is eigenlijk maar één voorwerp dat herinnert aan de oorlog. hè? En er is maar één object ja. dat herinnert aan de oorlog. Dat staat ook uh, centraal. Ja. Want natuurlijk is die oorlog is deel van de Joodse identiteit ook. Dat is een uh, grote baal uh, katoen. Textiel, waarop ja. uh, Joodse sterren, dus uh, gele sterren, gedrukt staan. Die moesten ze uitknippen, geloof ik. En hè? die, moesten, die moest, je, moest je uitknippen en die moest je op je reverspelden naaien. Ja, er is ook nog een, uh, een heel mooie catalogus. Pieter Steins is er nu in verdiept. Ook een vierkant boekje, een boek vol verhalen. Uh, is het de catalogus of is het meer dan dat? Het is meer dan dat. Ja, he? Het zijn de honderd mooiste voorwerpen... en de honderd spannendste verhalen die uh, om het jodendom te vertellen zijn. Ja, met een prachtige En stuk, Zijn de, ja? de teksten die hierin staan dezelfde teksten... als die ook op de tentoonstelling te lezen zijn? Voor een deel zijn het dezelfde teksten... en voor een deel is het uh, iets verdiepend. Ja, En er is ook nog een driedelige serie hè, bij de AVRO te zien. Ja, er is een driedelige AVRO-serie. Er zijn uh, lezingen en er nou, gebeurt van alles in die nieuwe kerk... om dat, die wereld van verhalen... Uh, kenbaar te maken naar buiten. Mooi, iets om trots op te zijn. U hoorde een duidelijk trotse Edward van Vrode, gastconservator... en samensteller van de tentoonstelling Jodendom, een wereldvol vader. Die nog tot en met 15 april te zien is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Meer informatie hierover is te vinden op onze website Zal Zometeen na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren... naar het politieke programma van het ROS, Kamerbreed, met daarin te gast... CDA-minister van Economische Zaken en vicepremier Maxime Verhagen... FNV voorzitter Agnes Jongerius en Bernard Windjes VNO-NCW. Het gaat over de recessie. En wat doen we eraan? Van de voorzitter. Wie maakte in 2011 de meeste indruk op het Binnenhof? Ik doe mijn uiterste best, voorzitter. Luister morgen tussen 1 en 2. Het kabinet is het daar volledig mee eens. Het NOS Radio en journaal presenteert... De politicus van het jaar. Het is inderdaad voor een deel echt wel een gevecht. Morgenmiddag tussen 1 en 2. Het is heel leuk. De politicus van het jaar. Ik spreek en ik zal blijven spreken. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Nu in de boekhandel, de nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Rood Waas van Patricia Cornwell. Nu overal te koop. Je hoeft je niet overal voor te verzekeren. Gelukkig is er Blue van VGZ. Goedkoop, makkelijk en dagelijks opzegbaar. U heeft al een no nonsense zorgverzekering vanaf 77 euro. Sluit nu dus snel af op blue.nl. Ze weten nog van niets. De kinderen die in Afrika zwoegen in goudmijnen en steengroeven. Zij weten nog niet dat binnenkort hun leven een stuk beter wordt. Maar wij wel.